Het dodental bij de aanval op een moskee in Egypte is opgelopen dat zeker 235, meer dan 100 mensen raakten gewond. De moskee staat in de sinai woestijn Extremisten openden vanuit vier auto's het vuur op moskee en lieten bommen ontploffen. Door wie de aanslag is gepleegd is nog onduidelijk. Vanwege de aanslag op de moskee heeft de Egyptische president Sisi drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Een actiegroep die Zwarte Piet zwart wil houden... is gistermiddag een basisschool in Utrecht binnengevallen. Zo'n tien actievoerders deelden stickers uit in klaslokalen... en strooiden met pepernoten. Ze werden door leraren de school uitgezet en er is aangifte gedaan. Politica Sylvana Simons had vorige week te maken met activisten. Ze belde bij haar thuis aan om te zeggen dat ze normaal moet doen. Simons was niet thuis. Beelden van de actie zijn online gezet door de activisten. En Simons heeft aangifte gedaan. Het in het binnenland soms nog een bui, in het westen en noorden af en toe zon. Het is maximaal 9 graden. In het weekend buien, soms met natte sneeuw. Dit was. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de Randstad staan de files met de meeste vertraging op ta 1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Afrit Bunschoten en Hoevelaken. 10 minuten door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. Ta 1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Barneveld en Eembrugge. Nog een half uur oponthouden na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Nieuwegein-Zuid. 10 minuten tussen Kunenborg en Afrit Geldermalsen Een kwartier. Op de A12 utrecht richting Den Haag is een ongeluk gebeurd tussen Zevenhuis en Nooddorp. Zeven kilometer file met meer dan een uur vertraging. Daar is een auto tegen de vangrail gereden. Twee rijstroken zijn daar dicht. Daar een vielen de andere kant op. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht voor meer tien minuten vertraging. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Bunnik en Rijn, een kwartier op onthoudt, daar zat een kapotte auto. De A27 Utrecht richting Breda tussen Hagenstein en Noordeloos 20 minuten. En op de A28 utrecht Zolle tussen Leusten en Amersfoort-Vathorst... 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Zandvoort draait door. En vanuit, uh, vanaf de tolweg, iedereen een hele goede middag. Hi, goeiemiddag allemaal. Hallo, fijn dat jullie weer luisteren. Jullie missen Hans natuurlijk even qua stem. Dat kan kloppen. Hans vond Beaujolais belangrijker dan zie Ja, daar heb ik ook niks aan doen. Ja, is Onze ja. Goedemiddag allemaal, ja. trouwens. Nou, wat gaan we ja. allemaal doen? Het is het vaste programmaatje. Dus we gaan het instrumentaal doen vandaag. De column van Marco Temes. Veel muziek van de week. En het tweede uur, de stampot, Het weer en de verzoekplaat van de week. En omdat Hans ons geheel alleen heeft gelaten... starten we met hard. Alone. Ja... Hij heeft een bijzondere mooie stem hè, van deze dame. Heel apart ja. Ja, ja, ja. Maar ik weet nou niet of het een bepaalde trucje is wat ze uithaalt, of dat ze gewoon de stem naar de galmis heeft gezongen. Hoezo? Maar, uh, nou, ze, ze klinkt af en toe heel hees. Ja. ja. En ik maar... denk, nou, dat kan niet echt alleen maar goed zijn, volgens ik, ik, mij. Ik heb geen idee. Ik weet alleen dat zij um, um, Steal to Heaven heeft gezongen voor Led Zeppelin. Ja. En um, ja, dat geweldig. Ja, ja, de mannen waren tot tranen aan toegeroepen. Dus. <laughs> ja. Um, Oh ja, daar zaten ze op welkom te luisteren, ja. Ja, dat was prachtig, ja. Ja, klopt. Information. Ja, dat klinkt wel lekker als je dat zo doet. Houden we die erin? Nee. Oh, nou, wel jammer. En er is een nieuwe plattegrond van Zandvoort gemaakt. Uh, op de grote plattegrond van Zandvoort... die door het Zandvoorts initiatief bij Centerpark staat... dateerde alweer uit 2014... en was dus eigenlijk wel hard aan vernieuwing toe... Het nieuwe stratenplan van onze woonplaats is ondertussen gereed gekomen. En is vrijdag openbaar gemaakt op het bungalowpark van Centerparks. Nou, dat is wel, uh, ja, dat is wel prettig hoorde. om te ja. weten dat alles weer up-to-date is. Precies. Dus, uh, en er zijn een hele hoop mensen de weg kwijt in Zandvoort. Dus, <laughs> uh, ja, maar die zitten dan weer niet in Centerparks. <laughs> to please we gotta kill this switch you're from the 70s but i'm I love it. Icona pop. Lekker, waar, lekker vrolijk nummer. Waar ik. hou jij zo al van dan? I love it. Uh, ja, er zijn maar weinig dingen waar ik niet heel erg van hou. Oh, is dat zo? Oké, okay, dan moet ik ja. de vraag dus anders stellen. Waar ja. hou je niet zo heel erg Spruitjes. van? Spruitjes. Ja, ja. Okay. Kort en snel, hè? Nou, dat was wel heel snel. Ja, ja, ja. Ik had er eigenlijk ik kan, een iets meer een diepzinniger antwoord verwacht. Maar goed. Een diepzinniger antwoord? Ja, ik heb wel vaker gehoord dat mijn verwachtingen te hoog liggen. Dus ja. ja. Nou, de, de, de, de is, dat was dan zo in het straatje. Maar ja, ja, ja. we gaan geen persoonlijke dingen hier roepen. Nee hè? hoor, nee. Toch? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nou ja, als jij niet van spruitjes houdt... is dat nogal persoonlijk, toch? Ik, ja, ik zet ja. grote vraagtekens bij... zij die wel van spruitjes houdt, moet ik zeggen. Zo, oh, echt? Ja. <laughs> ja. Oké, okay, nou goed. Vooral, daar vooral gaan de, we dan vooral niet. Vooral bij de toestand van de smaakpapillen, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, ja maar, maar ja, goed. Over persoonlijk gesproken. Ja, um, hebben, Hans heeft ze instrumentaal uh, uitgezocht. Ja, hoe heet het uh, item nou ook alweer? Instrumentaal van de week, toch? En niet antiek van de week. Um, Hans, dat zijn niet mijn... GELACH uh... <laughs> De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, instrumentaal van de week. Ja. Ik hoor het nu ook. Ja. Ja. En Hans heeft gekozen voor uh, Sailor Long, Silvery Moon van Billy Vaughan. Um, ik, het zegt me echt helemaal niks. Ja, als je hem hoort, denk ik wel. Oké. Okay. Tenminste, bij mij deed ergens in de verte deed hij een, een belletje rinkelen. Hmm. Het is een nummer uit 1957 en hij is uh, op 4 geëindigd in de Billboard Top 100. Hot 100. Oké, okay, nou, laten we horen. Komt Ja. Wel om janken, weet je dat? Nou, <laughs> nou, zo erg was zo het ook erg was niet. Zo erg was het niet, nee. <laughs> maar, nee. um, Hij um, was wel erg, maar niet zo erg. Um, uh, uh, uh, alsnog, ook al had ik hem nu gehoord, dat zijn we nog steeds niet. Nee? Niks. Nee. Weet ja. Ja, nee. ja, nee, nou, ja, je, het is ook ver, voor mijn tijd, zou ik maar zeggen. <laughs> ja. <laughs> ja. Ik zeg niks. Hè? Nee, oké. Okay. Het, het was absoluut instrumentaal. Instrumentaler ja. dan vorige week, kan ik me herinneren. Ja, Want er wordt er ernstig veel gezongen. Tenzij ja, uh, je ook je stem natuurlijk als instrument beschouwt. Ja, ja, Maar ja, goed, dan zijn er zijn allerlei nummers instrumenten. Daar heb je alweer, ah. ja, precies. Um, in Your Arms, Chef you Special. I know you're gone, I know you're gone. But I don't feel what I know. I know you're gone, I know you're gone. But my mind ain't in control.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 Nou, niet slecht voor een Nederlands groepje, ja. ik, ik vind het een leuk liedje. Ik word hier heel vrolijk van. Word je, word je er vrolijk van? Ja, ik ja, vind het ook het wel zo... lief dat hij in, in haar armen zich veilig voelt. Ja, vind ik leuk. Ja, ja. watje. schattig. Ja, een beetje een watje. Zeg, ik, ja. ik zit nog steeds een beetje bij te komen dat ik geen dansje heb gezien nu. Oh. Heb ik nu Hans afkikverschijnselen? Ja. Hans kikverschijnselen. Kik Hans verschijnselen. <laughs> nee, we gaan hem niet oh. trappen. Nee, nee. Ik, ik mis Hans een beetje. Ja? Ja. Moet je niet op hem schieten, dan kan je hem ook niet missen. Ah, oké, okay, daar ja, zit ook wel heel in. Ja. in. Ja. Hey, had jij nog wat uh, informatie uit regio? Nee, eigenlijk niet. Oh, ja, ja, ja, ja, eigenlijk wel. Um, uh, het is alleen geen leuk nieuws. Ik vind het altijd zo bijzonder. Er is gisteren een man aangehouden, 29-jarige Haarlemmer... die heeft een ruit van een bus vernield. Rond half vier s middags gooide hij iets tegen het raam van de bus... die op dat moment over de Azië reed. De buschauffeur constateerde dat het ruit was vernield... en zag daarna een man in de richting van de Edward Jennerstraat weglopen. Agenten zagen even later een man lopen... die voldeed aan het opgegeven signalement... De Haarlemmer had daarop een vaag verhaal en verklaarde dat de vernieling een ongelukje zou zijn. Hierop werd de verdachte aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau. Ja, ik, ik hoor je al in de lach schieten en dan denk ik, ja, een ongelukje. Ja. Oeps, sorry. Ja. ja, die steen vloog zomaar uit mijn hand. Ja, duh. Weet je, dit was net op uh, uh, uh, uh, het nieuws dat er een aantal mensen bij Sylvana Simons zijn binnengekomen. Ja. Ook zoiets. Ja, als je die dan uh, aanspreekt. Dan, ja, nee, dat was allemaal niet zo bedoeld. Nee, precies. Je, maar die, ze staan die, er soort, wel. Ja, precies. Ja, ja, ja. bizar. Ja. Ja. En uh, kennelijk hebben alleen degenen die daar binnenkwamen... recht op vrije meningsuiting. en Salvana niet. Ik ben ja. nou wel of niet mee eens ben. Ja, precies. Hey, uh, bing bing. Bing bing? Ja, Jesse J en Arianda Grande. Ja, oh It ain't karaoke night, but get the mic cause I'm singing uh, Nu gewoon information. Is of dat je dan, zo? Ja, je moet gewoon, we, we, we geven info uit de regio. <lacht> en aangezien ja, en toch jij hou je hem je personeel bent, ga jij... Uh, sorry. En toch hou je hem erin. Dat vind ik wel heel ja. bijzonder. Ja. Wat ik trouwens ook bijzonder vind, is dat ik mezelf totaal niet terug hoor op de koptelefoon. Kan dat kloppen? Ja, dat weet ik niet. Ik hoor je wel. Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Dat is het ja, belangrijkste toch? De, dat jij me hoort. Ja, dat is wel erg genoeg. Uw, zeg. Oh, wij het alleen zo doen die... of zo de rest van de tijd. Dat is anderhalf uur lang, hè? Hans, Hans, Hans, help. Hans, ja, niks daarvan. Hans helpt je niet, hoor. Nou. Aha, trouwens, als hij al helpt, dan helpt hij mij. Of, of jullie, Goed. Of um, even wat anders. Iets heel vervelends vind ik. Een 81-jarige vrouw uit Zandvoort is dinsdag om rond de avond, klok van 6 uur. Een, het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Ik vind dat zo laag. Ik vind dat echt zo erg. Je, je neemt die mensen gewoon... alle veiligheidsgevoel weg. Ja. Dat vind ik echt vreselijk. Met de smoes werd er aangebeld... en werd de vrouw binnengelaten... bij de woning aan de Kostverlorenstraat. Daar werd het slachtoffer door de vrouw in de praat gehouden. Na enige tijd in de woning te zijn geweest... ging de dader ervandoor... Daarna ontdekten de bewoners dat er sieraden werden weggenomen. Er is ook een uh, oproep uh, uitgegaan. En um, uh, voor zover ik weet is, is de dader nog niet gepakt. Dus voor, de, uh, voor het geval dat. Het signalement: Een vrouw, blank, tussen de 30 en de 40 jaar oud. 1,75 meter lang. Ze heeft blond lang haar. Ze heeft een zwart, wolligjek tot aan de heup aangehad. Mensen met informatie kunnen altijd bellen naar 0900 8844. Dat is gewoon het uh, nationale nummer van de politie. Dus, uh, Oké. Okay. Nou. Ja, wie weet kan ze alsnog gepakt worden. Want ik vind het echt nogmaals heel laag. Nou, hierna gaan we op zoek naar uh, vrolijk nieuws. Ja. Dan doen we een stukje uh, Fleetwood Mac. En daarna gaan we naar de column van Marco. Dat, yes. wat? dat gaan we zeker doen. Nou, hier. We redden het makkelijk zonder ons. <laughs> Geen enkel probleem. Ah. Oh. Maar ik kan nog wel vier boosjeleaaravonden doen. <grijpje> De Kollen van de Week van Marco Termes. Door Toet Kraaienstein. Gelukkig wij. Het heden van een dorp is constant balans zoeken tussen, heden en ver, tussen verleden en toekomst. Behouden of bouwen? Cultiveren of negeren? Hoe snel dient verandering te gaan? Ja, ik weet het niet. Het zou niet van wijsheid getuigen als ik overal antwoord op heb. Een gemeenschappelijk verleden zorgt bij menig zandvoorten voor de lijm die we identiteit noemen. Die gedeelde identiteit zorgt voor een vorm van zekerheid in warrige tijden. Een identiteit die vooral in taalgebruik, zoals ons dialect, voor coherente en existentie zorgt. Een taal wordt geboren, ze leeft, ze sterft. Daarmee heeft ook een dialect, net als de mens, levenslang en de doodstraf. Het stand houden van folklore heeft iets kwetsbaars. Alles van waarde is weerloos, schreef Lucebert. Maar hoe weerloos is dat? Koolstof op zich is zacht. Koolstof onder grote druk maakt diamant. Onder kracht wordt puur pracht. Hoeveel troep men ook koopt of kijkt, we houden van zaken die echt zijn. Mijn oma, Jans Dorsman, sprak slechts zandvoorts met mij. Ik hield van haar de nachtegaal van Zandvoort. Schitterende zangstem, struisendochter van een smid uit de achterom. Oma heeft menig drenkeling gered, oersterk. Het vet van uitgebakken kaantjes smeerde ze op brood. Toen waren we nog niet bezig met cholesterolgehalte. 94 is ze geworden. Moet je een vroeg ze in de keuken van de brede rode staat 65... Huizen Termes, waarin ik ben geboren. Ze namen mee bramenplukken. We peilden samen de garnalen. In de prachtige diepe herfstuin zaten we. Ik was veertien en had net via Nietzsche bevestigd gekregen... dat God dood was. Iemand heeft het kopje gemaakt, zeuntje, stelde ze. Voor mij was ze echt, ook al was ze mijn echte oma niet. Het verschil tussen puur en troep leren... Onderkennen om vervolgens van het juiste te kunnen houden... is een belangrijke levensles. Het ingestro de ingestroomde mensen van buiten naar Zandvoort... hebben een taak die ik wederzijdse interesse noem. Dit dorp is meer dan een plekje vlakbij je werk. Vele dorpsgenoten weten niet waar, waarom en met wie ze hier wonen. Vroeger was niet alles beter... En er is geen weg terug. Echter, sociale desinteresse is de moderne builenpest. Dat is geen samenleven, maar ergens vegeteren. Gelukkig wij. Zoek maar op. Mijn dierbare oma is op die muziek begraven. Aldus Marco Termes. C -C Had je volgens mij de, de tekst opgezocht van... Uh, uh, Gelukkig wij. Ja, nou ja ik, ik ken het redelijk. Uh, t, nou ja, een beetje tot redelijk. Ik heb het af en toe mogen zingen. Uh, tijdens optredens en zo. Maar uh, ik denk, nou weet je, voor het gemak zoek ik het even snel op op internet. Maar dat valt even vies tegen. Nou. Uh, ik kan wel een uh, muziekbestand vinden. Maar dat is meer chips eten dan uh, luisteren naar een mooi stuk volkslied. Um, de tekst is niet zo snel ergens te vinden. Dus uh, zoek maar op. Dat is wel een middagtaak, denk nou, okay. ik. oké, mooie taak <laughs> voor de beachpopzingers. De gemeente, uh, geef ze de opdracht in. We nemen het op. Ja, gaan ah. we doen. Ja, lijkt okay. me een goeie. We gaan met de Uptown Girl verder van Billy Joel. Oh, ook lekker. Billy Joel. Gelukkig zijn zijn liedjes mooier dan dat hij is. Ja, moeders mooiste is het niet, nee, hè? Nee, mieters. ugly-dugly. Ja, nee, goed. Ja. Hij kan lekker zingen. Ja. Hij doet het beter dan wij, in ieder geval. Ja, dat is waar. Dat is hem mooi. Ja. Oh, wie het trouwens ook goed doet, is de ijsbaan. Ja. De gemeente verleent weer een subsidie van 15.000 euro... aan de organisatie van de winter wonderland ijsbaan op het Raadhuisplein... Uh, het college heeft dat onlangs besloten en ik ben trouwens ongelooflijk benieuwd hoe dat dan volgend jaar moet. Want ja, het, uh, dan is uh, de plek op het uh, Raadhuisplein gewoon niet meer, uh, ja, niet meer handig. Althans ja. gewoon niet meer mogelijk vooral. Dus uh, ik, oh, ik ben echt zo benieuwd. Ik vind het zo jammer dat het daar dan niet meer zou kunnen. Want het is iets van het dorp. Ja, uh, menig aan, ja. kind heeft daar gewoon leren schaatsen en... Uh, ja de, de, de omgeving zo eromheen... dat de koek en sopie waar ik uh, regelmatig mag staan... Uh, dit jaar trouwens ook weer. Dus kom vooral gezellig langs. Um, ja, daar hebben we toch ontzettend veel leuke... en gezellige gesprekken gehad. En uh, ik zou het heel erg vinden als dat zou verdwijnen... uit het beeld van het dorp in de winter. Ja, ik kan me ook niet voorstellen... dat ze niet ergens anders een uh, plek gaan verzinnen. Nee, precies. Maar goed, uh, ik had ze staan uh, lekker minuut. midden in het dorp. Dat vond ik wel heel ja. fijn. Dus uh, nou, ik ben heel nieuwsgierig. Ja. Maar goed, dit ik jaar ook. gaan we gewoon nog lekker precies. genieten. Precies, eerst dit ja. jaar meer en dan zien we de rest ja. volgend jaar weer. Precies. Hé, hey, um, Havana, ken je dan? Uh, uh, van naam wel, ja. Maar als je me nou vraagt dat ik er iets bij moet vertellen, nee. Ja, het is ook een nummer. Cigaar, kom ik alleen. In de hoofdstad van Cuba kom je niet op. Nee, dat je, je was je echt Je komt meteen op, over de drugs en zo. Drugs? Jammer. Ja, ja, jammer. ja precies, ook drugs. <laughs> in mola Ik vind het wel een lekker laid-back nummer, moet ik zeggen. Ja, het is een, een, een, zo'n zo lekker, zo'n zo heerlijk zwevend muziekje. Ja, Camilla Cabello, als ik goed aan het goed uitspreek. <laughs> het nooit, klinkt hè. niet maar. als dat je dat kent of zo. Nee, als ik, de thought. als ik de foto's bekijk, dan denk ik, nou, die zou ik wel eens Hans weer gemist. leren kennen. gemist. Ja. ja, ik weet niet of ze van beschouwd houden. <laughs> ja, je kan het altijd eens een keer een berichtje sturen. Ja. Ja, ja, berichtjes sturen kan altijd. Het, de, ja, ja, met het internet is, is iedereen dichtbij. Over berichtjes gesproken. Jij had wat over onze ex-officier van justitie. <laughs> ja, ja, de oud-secretaris van justitie, Fred Teven... zet zijn politieke carrière op een lager pitje... en kruipt sinds kort achter het stuur van een connectionbus. De buschauffeur in rijdt binnenkort door de regio Haarlem... en zegt daarmee een jongensdroom waar te maken... Ja, dat zou ik ook zeggen. Als je de burgemeester van Den Haag niet redt, dan, nou, dan ja, moet je. Huilen. Ja, dat was een maandje, Ivo. Ja, precies. Hij, euh, toen bekend werd dat hij als toenmalig officier van justitie in 2001 een overeenkomst had gesloten met crimineel Kees H. ontstond een vertrouwenscrisis in het kabinet. Teven stapte hij in mei 2015 samen met minister Ivo Opstelte op vanwege deze bonnetjesaffaire. Ja, dus. Uh, ja. Tja, hij zit nog wel op wachtgeld, maar hij wilde niet thuis blijven wachten op een nieuwe baan. Dus, uh... Nee, ja, ik denk dat er nog veel meer deals gemaakt worden. Je, weet, je komt op een gegeven moment nergens als je geen deal maakt. Maar dat is, is, mijn, nee, eigenlijk, hè? is mijn bescherming. Nee, niet? Hoe bedoel je? Nou ja, waarom altijd maar deals overal en zo? Ja, dat vind ik toch wel heel bijzonder. Hey, je je fluit ja, Hans laat even weten dat ze ook luisteren. Oh, ja. hallo Hans, gezellig dat je er bent. Nee, ja, hey, niet om het een of andere, maar uh, we zijn ongeveer. Uh... Filmmuziek van de week uitgezocht en gepresenteerd door Ronald Kraaienstein. Nou, wat ja, heb je deze week voor ons uitgezocht? Nou, die ken jij Shrek. Shrek. Ja, natuurlijk ken natuurlijk ik Shrek. Natuurlijk ken je die. Ja. Met uh, Eddie Murphy uh, als stem van Donkey. Ja. En uh, Cameron Diaz als uh, Fiona. Ja. Um, deze komt uit Shrek 2. Waarin uh, Shrek zich gaat voorstellen aan zijn schoonfamilie. Oh my god. Die gosh. een ja. beeld van Shrek heeft als uh, koene ridder. Prins ritter. op het witte paard. Nou, ja, ja, precies. Het is ja. meer een groene ridder. <laughs> Ja, wat en, voor uh, een? ja, En waar uh, de koning wordt gekust En daarna in een kikker veranderd ja. um, Oeh, dan geef ik het einde weg Bedenk ik mooi voor degene na nou, de meeste zullen hem wel gezien hebben yeah. Oh, het is wel een Counting Throws, Accidentally in Love <laughs> Geweldig Nummer, hè? Ja, dat is echt, daar word ik zo vrolijk van. Volgens mij is hij gespeeld in de, tijdens de intro van de film. Ja. En is hij ja. genomineerd voor een Oscar. Ja. filmmuziek. Nou, wel terecht. Echt een heel vrolijk nummer. Ja. ja. Althans, ik vind het ook leuke films, dus dat scheelt ook beetje. Ja, nummer. nou ben jij gauw tevreden. Ja hoor, kinderhand en ja. zo. Ja. ja. Klein handje. Ja, nou. Vrolijk mens. Ja. ja. Ja, als smerf kan je geen grote handen hebben, dus nee, dat precies. is lastig. Ja. Nee, ik kan door een waterkraan. Zal dus, uh, ja. ik information gaan niet? Nee. nee, hoeft niet joh. Nee? Je hebt niks? <laughs> nou, dat is zat. Maar uh, uh, doe maar even lekker muziekje. Oké. Okay. Nou, wat Dat jij het zegt. Ja. You wash up, never wash up. Zijn we weer hè? Ja, nu, nu mag je met je informatie ja, ja, okay. dingetje. Information. Nou, helemaal geweldig. Uh, de Boulevard van Zandvoort gaat binnenkort flink op de schop. De gemeente wil de Boulevard herinrichten om haar concurrentiepositie als badplaats te versterken en de ruimtelijke kwaliteit voor Zandvoort te verbeteren. De stadsbouwmeester van Haarlem is gevraagd om een visualisatie voor een nieuwe Boulevard op te stellen. De huidige boulevard sluit in de ogen van het college niet of niet meer aan... bij de wensen en de eisen van de huidige tijd. Als grootste badplaats binnen het metropool Amsterdam... en tweede badplaats van Nederland met 6 miljoen bezoekers per jaar... verdient Zandvoort een boulevard met internationale en nationale allure... al dus een woordvoerder. De financiële middelen komen uit de recent vastgestelde... strategische investeringsagenda. Gestart wordt met Boulevard de Fauvage en de Boulevard Paulus de Lood. In het ontwerp worden een aantal zaken verwerkt zoals het toepassen van hoogwaardige materialen en duurzaamheid, eenduidigheid, en uitstraling, of eenduidigheid van de uitstraling en de kansen die verlichting biedt. De bewoners en ondernemers uit de omgeving worden via een part participatiebijeenkomst betrokken bij de uitwerking van het ontwerp. In de volgende fase wordt boulevard Barnaar aangepakt. Daar liggen kansen om een herinrichting grootschaliger aan te pakken... waar de gemeente wat meer tijd voor wil nemen. Dus uh, ik, ik ben heel nieuwsgierig. Ik ben heel benieuwd wat ja, er ja, uit gaat ja, komen. Ja, ja. Ja. Dus, uh, ja, Eenduidig vind ik een, wel heel prettig. Het is een kans, grijp om aan, zou ik zeggen. Ja, Toch? ik hoop dat ze er wat nuttigs mee doen. Ja, ja precies. Nou. En trouwens, uh, verlichting... Uh. Dat is er, er zijn al heel wat filosofen die dat hebben bedacht door de verlichting. Echt waar? Ja. Ja, jeetje. Echt waar. Oh my God. Looking from a window above, it's like a story of a Can you hear me? Came back only yesterday, moving further away. Sometimes when I think of your name, and it's only a game, and I need you, listening to the words that you sing, getting harder to sing. When I see you, all I needed was the love you gave.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 Pick It's Only You. We hebben, hebben die gehoord van leuk. de foca people. Ja, ja. Zo'n leuke groep vind ja, ik dat. Ja, ja. En knap trouwens. Maar buiten het knappen wat ze doen met alles uh, uh, ja, zonder instrumenten alleen maar met hun stem. Uh, is er ook de nodige humor te vinden in hun zo, uh, Best wel. We, we hebben show, ze samen dus gezien. Uh, in, uh, kostelijk ja. vermaakt. Hey, net ja. Even terugkomen op de uh, filosoof en de verlichting. Ja. Uh, dat, dat, uh, die, dat was een verwijzing naar Descartes. Ah, oké. Okay. Uh, nou, vertel. Cognito Leg maar even uit. Ergo sum. Sorry. Cognito ergo sum. Uh, ik denk dus ik ben. En dat was eigenlijk een beetje de start van de verlichting. Tenminste. Volgens de... Overlevering. Geschiedeniskundige ja. dingen. Uh, nee. Mensen die er uh, ongeveer... Geschiedkundige. Uh, denken, ja, ja, precies. Die, ja. Moeilijk, ja, hè? Ook, ja. ja. Nou, best wel. Ja. Goed. Heb je ah, nog okay. wat nuttigs ook, of niet? Nee, nou ja. Behalve dat we bijna aan het einde van het eerste uur zijn... Ja? Yo. Ja, ja uh, ik zie het nu ook. Dus ja. uh, we willen elkaar weer horen naar reclame nieuws en reclame. Dat gaan we absoluut doen. En uh, God weet dat jij bent er ook ja. <laughs> ja. Nou, Ik hoop te luisteren straks ook nog. Tot straks. Ja. When you walk in the room, Paul Kerrick.